7 uur, net wel met het NOS-journaal. Een militair die is uitgezonden naar Kunduz... wordt deze week teruggehaald naar Nederland. Het ministerie van Defensie zegt dat zijn verklaring van geen bezwaar... wordt ingetrokken na onderzoek door de militaire inlichtingen... en veiligheidsdienst. Het ministerie wil verder niet ingaan op de details. Het zegt wel dat de informatie nog niet eerder beschikbaar was.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 De historische molen in Buren is waarschijnlijk in brand gevlogen door vuurpijlen. die door jongens waren afgeschoten. De AEX-index is bijna 3% lager gesloten. op 305,91 punten. Ook andere Europese beurzen leden fors verlies. Beleggers zijn bang dat Spanje straks ook voor steun aanklopt in Europa. al spreekt de Spaanse premier Rajoy dat tegen. De Spaanse Centrale Bank sloot vandaag niet uit dat Spaanse banken meer kapitaal nodig hebben. om overeind te blijven.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 A ah, en de verkeersinformatie. Bij elkaar nog zo'n 30 kilometer file. En een paar problemen nog. De A13, daarna richting Rotterdam. Een ongeluk bij de afrit Berkel en Rode Reis. Er zijn daar twee rijstroken dicht en staat 5 kilometer file achter. Het verkeer onderweg naar Rotterdam kan bij knooppunt Prins Klausplein beter via de A12 rijden. En dan keren bij Gouda. Op de A50, Arnhem richting Os, nog 3 kilometer bij het knooppunt E-Wijk. Een ongeluk op de A58 van Breda naar Tilburg zorgt ook daarvoor vertraging. Vanaf Goorle tot knooppunt De Baar staat de file. Die is 3 kilometer lang. Twee rijstroken zijn er dicht. Dit is Radio 1, de NTR. Goedenavond en welkom. Onze gasten is een gerespecteerd journaliste... die op goede dag besloot koffiedame in een rouwcentrum te worden. En daarover schreef ze het boek Tootje... Het leven in een uitvaartcentrum, waarin ze de wondere wereld van het uitvaartwezen portretteert. Lijken met rode sokken, receptionistes met diepe décolleté's, de geheimen van de aflegkelder. En natuurlijk. Tootje. Hier is Lieke Noorman. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Lieke Noorman. De meeste uh, Radio 1-luisteraars, of veel daarvan, zullen jouw naam misschien nog kennen als het kantoverzicht. Ja, samengesteld ja, ja. door Lieke Noorman. Ja, ja, want heel veel mensen uh, luisterden daar altijd naar in de auto. Ja. Het was vlak voor het nieuws van zes uur. Dus dat kwam regelmatig. Twee, twee keer per week kwam ik langs, of mijn naam kwam langs. Ja, je las het zelf niet. Ik geloof, las he? het zelf niet op. Ik schreef het. Uh -huh. uh, en dan gaf ik het aan een van de presentatoren... Toren. Ja, uh, die las het in een soort dialoog met ja, Clary Polak of Govert van Brakel. Uh, van Brakel, wie er dan zat. Ja, ja, ja. En, en hoe lang heb je dat gedaan? Oei, uh, wel tien jaar denk ik. Alles Zo bij elkaar. lang, ja. Dat was gewoon een van je vaste freelance klussen. Want dat je was een freelance journalist. Ik was freelance journalist en uh, dat was een hele fijne klus, want dat verdiende lekker. En, uh, ja, het was ook leuk om te doen. Ik ja. moest gewoon een heleboel kranten heel snel doornemen. De avondbladen. Mm -hmm. En daar uh, de leuke dingen uithalen Nou ja, ook wel de belangrijke dingen. En ik genoot altijd erg van uh, het Fries Dagblad. En ja. uh, de, echt de provinciale kranten. En ik hier was ook een groot liefhebber van dierennieuws. Uh, dus dat probeerde ik er altijd in te krijgen. Ja, ja de goede verstaander herkende dan onmiddellijk de pen van Lieke Noorman. Ja. Ja, <laughs> Goed Tuurlijk. jarenlang ben je freelancejournalist geweest. En daar ben je eigenlijk van de een op de andere dag mee gestopt. Ja. In 1999. Klopt, ja. Toen je zus doodging. Ja. Uh, ik had eigenlijk net een boek geschreven op dat moment. Uh, dat was over Brazilië, Ankerplaats Amazone. Dat kwam uit en eigenlijk tegelijkertijd pleegde mijn zus Margot, Tootje, uh, zelfmoord. En ja, toen kon ik niks anders meer dan overleven. En zeker geen journalistiek. Uh, en uh, ja, zeker geen nieuwe boeken hm. schrijven. Want dan moet je met passie natuurlijk aan beginnen. Ja. En ik wil, wilde gewoon, ja, rust. Dus ik begon. Eigenlijk, Hoe oud was je toen? Uh, ik was 41, zij was 42. Hm. Begin 40? Ja, ze was dus anderhalf jaar ouder. Ja. En jullie waren met z'n tweeën gezin van uh, twee meisjes... en jullie waren zeer close, dat weet ik nu allemaal... omdat <laughs> ik je boek Tootje hebt gelezen, ja. heb gelezen... waarin je uh, verslag doet van je werk bij een uitvaartorganisatie. Uh, uh, uh, ja. <laughs> uitvaartcentrum, uitvaartcentrum. En uh, uh, uh, het heel persoonlijke relaas van jou en Margot. je zus Margot hebt opgetekend. Ja. Ben je het nieuws sindsdien, dus toen je eruit stapte, uit de journalistiek... ben je het nieuws dan ook anders uh, gaan beleven? Uh, als consument wellicht? Of heb je het helemaal niet meer gezien, bekeken, beluisterd? Nou, ik weet wel, de eerste jaren, toen zij net uh, dood was... heb ik, ik heb jarenlang geen radio geluisterd, geen boeken gelezen... geen kranten gelezen... Uh, jarenlang geen was, radio geluisterd en geen kranten gelezen. Dat gegeven. was een beetje merkwaardig, want ik ben nog een aantal jaren... wel vijf jaar na haar dood ben ik doorgegaan... met het maken van het avondbladenoverzicht. To daar las ik de kranten, maar op de andere dagen niet. Dus ik kwam wel eens bijna in moeilijkheden... omdat ik dan eigenlijk niet precies wist... hoe de minister van Binlandse Zaken heette. Of... Dus ik, ja, het was een hele rare tijd, uh, uh, want ik... Kon... Ik kon eigenlijk niks tot mij nemen. Mm -hmm. uh, dat ging niet? Dat ging niet. Nee, dat, uh, mijn hoofd zat vol. Mijn, alles zat vol. En ik ging dan nog wel naar, naar Hilversum voor dat avondbladenoverzicht. Dat heb ik me. Uh, ja, dan zo goed en zo kwaad mogelijk als het ging. Uh, mm -hmm. ben, ben ik dat nog een tijd blijven doen. En ik geloof dat de luisteraars daar niks van gemerkt hebben. Mm -hmm. Maar uh, ja, voor de rest, ik ben op een, eerst op een boerderij gaan werken. Nou, ik heb een. Uh, een boerderij? Je bent uh, in Amsterdam, tenminste. Je woont al <laughs> sinds jaar en dag in Amsterdam. Ik woon in het centrum van Amsterdam, ja. of in Oud-West. Maar uh, ik ging. Ik had. Onmiddellijk had ik één gedachte. Ik wil met mijn handen in de aarde gaan vroeten, Om dat hoofd een beetje tot rust te, te brengen. Mm -hmm. En. Um, dus ik heb gekeken: is er een, een boerderij in de omgeving van Amsterdam? Nou, er is. Uh, de Boterblom bleek dat te zijn. Een ecologische boerderij. Dus daar ben ik de eerste ja, ik weet niet, in de eerste maanden... De, nou, ik wil langer, de eerste anderhalf jaar, geloof ik... als vrijwilliger uh, naartoe gegaan. En daar waren allemaal mensen zoals ik uh, in de rouw of de kluts kwijt. Of... En ja, het was een hele lieve, uh, uh, zachte omgeving... Waar, waar iedereen welkom was en mm. waar we dus aan het hooien gingen... en uh, uh, in de moestuin en op de wietwagen. Uh, dat is dus niet een wagen met uh, allemaal hennep, maar... Nee. Uh, <laughs> Dat uh, is... zegt de ene stedeling tegen de andere stedeling. Ja, ja ik begrijp het. En goed, en uiteindelijk, uh, want, want je, je wilde dus echt die journalistiek uh, uit... en besloot je in de uitvaartbranche uh, ja. te gaan werken. Althans, in eerste instantie uh, als uh, koffiejuffrouw een paar dagen in de week... om in elk geval uh, brood te verdienen. En daar is uiteindelijk een boek uit voortgekomen. En daar uh, spreken we over in het uh, komende uur. Uh, luisteraars kunnen zich bemoeien met de uitzending. kunt vragen. Vragen stellen, opmerkingen plaatsen, ga naar onze website radiokunstof.nl of uh, meld u via Twitter op hashtag Radio Goed. Lieke Noorman, voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Uh, jarenlang freelancejournalisten geweest. Je hebt ooit schoven journalistiek in Utrecht uh, ja, afgerond. Ja, ja. Je schreef voor Vrij Nederland, de Volkskrant, NRC. Voor de Avenue ook nog, geloof ja, ik. Ja. Uh, je hebt veel uh, portretten gemaakt van mensen uit de theaterwereld. Maar je hebt ook ontzettend veel uh, gereisd. Reisreportages geschreven vanuit Indonesië, Maleisië. Uh, Brazilië. Brazilië dus. <laughs> ja. waar, uh, waarmee, uh, waarover je een boek uiteindelijk schreef. Ankerplaats, Amazone. Um, dat verscheen in 99, 1999 en dat was dus ook het jaar waarin jouw zus Margot, Tootje, door jouw Tootje genoemd, zelfmoord uh, pleegde. En nu is daar het boek Tootje, ondertitel Het leven in een uitvaartcentrum. Uh, een heel persoonlijk uh, relaas. Uh, wat er gebeurde vanaf het moment dat zij er niet meer is... en jij uh, in dat uitvaartcentrum terechtkwam. Hoe, hoe kwam je eigenlijk in dat uitvaartcentrum terecht? Hoe ging dat? Um, via een vriendin van mij die daar werkte. Uh, die was uitvaartleidster. En die heb ik toen op een gegeven moment gebeld. Uh, weet jij of ik daar een waantje kan krijgen? Ze zei, nou, ga wel even informeren. En dat was eigenlijk binnen een dag uh, voor mekaar. Maar goed, waarom besluit een vrouw die de hele wereld heeft bereisd. en daar bo een boek over heeft geschreven, verhalen voor de kranten schreef. om, om bij een uitvaart nou, te Nou ja, toen was het eigenlijk heel onbewust. Ik had het al een hele lange tijd in mijn hoofd en ik, ik wist niet precies waarom. Achteraf zeg ik, nou ja, de dood was mij zo in mijn nek gesprongen. Ik wilde de dood in de ogen kijken. En. Ja, ik wilde gewoon in, in die wereld een tijd rondlopen. Maar op dat moment dat ik het ging doen, wist ik eigenlijk nog niet precies waarom. Maar wel dat die drang er was om... om om in, uh, in, in, ja, in de nabijheid van de dood te gaan werken. Mm. Maar dit klinkt heel beredeneerd, je zegt ook achteraf gezien. Ja, ja. Maar uh, kijk je de dood als geen andere in de ogen... als je de dood van je eigen zus in de ogen hebt gekeken... en trouwens die, ook die van je vader, dat beschrijf je ook een paar jaar daarvoor... waarom zou je dan nog de anonieme doden in de ogen willen kijken? Ja, uh, dat weet ik eigenlijk nog steeds niet. Waarom? Uh, kijk... Haar dood was, kijk, toen mijn vader stierf en mijn oma stierf. toen was dat heel treurig en het kwam ook wel dichtbij. Maar het had nog niet zoveel met mij te maken. Ik was nog onsterfelijk. Ik uh, was. Ja, uh, de dood uh, was nog toch iets van een. een, een veraf. Mm -hmm. Maar toen mijn doodging, dood ging, ja, toen, toen was de dood. Toen, ik voelde me ten eerste helemaal geamputeerd. Uh, ik, uh, ik voelde me niet ja niet meer heel. Ik wist helemaal niet meer wie ik was. En ja, ik, ik kan het niet eens zo goed verklaren. Maar ik wist, al, al een aantal jaren had ik in mijn hoofd, ik wilde in zo'n uitvaartcentrum werken. En in het begin dacht ik, nou laat ik het nou maar niet gelijk doen. Want sta ik daar te huilen bij, uh, bij de kist van een ander. Mm -hmm. uh, en daar zitten ze ook niet op te wachten. Maar op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga toch vragen aan, aan Hella, zo heette, de vriendin die daar werkte. En nou ja, uh, ik had ook zoiets nou ja, als het, als het, nie, als het niet goed voor me is... Alsof, als, het, als het niet, niet uh, is wat ik ervan verwacht, dan uh, ga ik er gewoon weer weg. En, op... en komen daar meer mensen op af, zoals jij? Uh, die de dood van heel dichtbij hebben ervaren en denken... kom, ik wil er nog een tijdje tussen zitten. Nou ja, ik heb ze zelf niet ontmoet. Maar ik heb wel uh, gehoord het verhaal van iemand die uh, lang voor mij ook bij datzelfde uitvaartcentrum heeft gewerkt. Die ging er werken omdat ze had gehoord dat ze dood zou gaan. Dat vond ik weer heel erg bijzonder. Want ik denk, als je nou zelf doodgaat... dan wil je toch zoveel mogelijk uh, de jaren die je nog hebt... Uh, daar uh, ver van blijven. Maar nou ja, op de een of andere manier uh, gaan daar toch ook mensen werken... blijkbaar die... Iets met de dood hebben te uh -huh. verhapstukken. Ja, ja, maar dat ja. heb jij niet in jouw omgeving ervaren toen nee, je daar. Nee. Niet zoals bij die boerderij, waar veel mensen op afkwamen Nee, nee. toen ik er aan... ging werken, ja, ik, ik had meer het idee van de. Dus, uh, nou, er werkte, een, er werkte ook een vrouw uh, die had een zoon verloren uh, aan zelfmoord. Dus uh -huh. daar was ook een link. Maar er werkten ook gewoon uh, gastdames uh, die, ja, die gewoon daar ook ingerold waren en, en een baan hadden gezocht. Uh, in de buurt van hun huis of om, omdat ze kleine kinderen hadden... Ja, gewoon een, ba een baantje erbij zochten. Wat was jouw taak precies? Wat moet je doen als koffiejuffrouw? <laughs> nou, je film veel met de koffiekan rondlopen... Um, Prachtig pakje aan. Je mag een uh, heel mooi mantelpakje aan, driedelig. En... Echt aan jou besteed ook, ja. zo te zien. Ja, ja, ja. <laughs> je zit hier in een ruige broek. En... <laughs> nou, die een vliesje. Oh netjes. ja, nee, die broek nee. is heel netjes, ja. Maar een vliesjek. Een vliesjackie, die, Niet het uh, type vrouw waarvan je denkt: kom, die trekken we een mantelpakje aan. Nee, nee. Nou, het was wel handig, want uh, ja, je moet toch representatief zijn. Ja. En als je dat uit je eigen klerenkast moet halen, dan moet je elke ochtend denken: wat zal ik nou weer eens aantrekken? En nu was dat heel makkelijk. Je pakje. Ideaal. Ideaal, ja. ja. Uh, het enige wat ik zelf moest kopen waren de panties en de schoenen. Nou ja, na, na rijpberaad heb ik besloten om makkelijke schoenen te kopen. Dus ik voelde me af en toe wel een beetje uh, een soort uh, Tante Sidonia. Maar goed, <laughs> dat nam ik op de koop toe. Uh, want uh, ja, wat moest ik doen? Veel lopen. Uh, de, je moet je voorstellen er zijn aula's daarin ligt, uh, nee, misschien zijn er dan drie aulas uh, waar een, een bezoek is. In aula A ligt meneer, uh, meneer uh, die, uh, in aula B ligt een mevrouw... en in aula C ligt iemand. En die, uh, krijgen... en zijn er dus drie tegelijk waar ik me eigenlijk nooit zo heel bewust van ben? Als ik in een uitvaartcentrum ben, als het een kan, uitvaartcentrum het kan, ben, het kan, ja. groot uitvaartcentrum is... Ja. heb je dus te maken met drie ja. doden tegelijkertijd? Of zeven, uh, in het, in de dat de koeling. kan ook nog. Nee, ja. of er zijn, uh, je kan ook zeven uh, bezoeken hebben. Dus dat zijn of bezoeken uh, ja, de dag voor de uitvaart... Mm -hmm. of enkele dagen voor de uitvaart. Um, dus dan komen mensen gewoon ja, afscheid nemen... Mm -hmm. of, of, of soms komt er alleen maar één iemand even bij de kist zitten. Um, en er zijn ook andere bezoeken waarbij dus het afscheid meteen daarna, daarna is. Dus dan is er eerst een, een, een half uur in de aula. En dan gaat de kist dicht eh, en in de auto. En dan gaat de stoet op weg naar een crematorium of mm -hmm. een begraafplaats. Ja. Dus als die mensen in de aula zijn, moeten ze een kopje koffie krijgen... en de kinderen moeten een fristie of een cola. Mm. Dus dat was mijn taak. Ja. Eh, eh, en er de... zijn, geloof ik, een paar hele duidelijke en vaste regels. Hè? <laughs> Bijvoorbeeld de begroeting, las ik in de ja, ja, het is natuurlijk uh, niet de bedoeling dat je mensen uh, begroet met uh, Goedemorgen of Goedemiddag, want het is helemaal geen goede morgen voor hun of geen goede middag. Het is een rotdag, want ze moeten een, een dierbare gaan begraven. En wat zeg je dan? Hoe omzeil je Goede Middag of Goede Avond? Uh, dan zeg je Dag mevrouw, Dag meneer. Hm. En ook hetzelfde als, als mensen weggaan, zeg je natuurlijk niet Tot ziens. Uh, want dat, uh, ja, uh, ze willen liever nooit meer bij je komen. Dus je zegt wel thuis. En dat slijt er op een gegeven moment zo ja, in. Ja, dat gaat wel als vanzelf. Daar maak nou, je geen fouten meer in. Nee, het, ik betrapte me eerder op dat ik wel eens gewoon een, een, een vriend of vriendin op, thuis... Wel thuis. Op, <lacht> ja, dan krijg je iemand op visite en, en na een leuk avondje zeg je wel thuis. En dan denk je, nou, belachelijk. <lacht> Je was helemaal ingevoerd. Ja, ja, ja. Dat, uh, dat wordt er wel. En nou ja, dat is natuurlijk ook logisch dat je dat soort dingen niet, niet hm. zegt. En je gezicht, je gezichtsuitdrukking. <laughs> nou ja. Um, wordt daar iets over gezegd? Hoe je moet kijken? Nee, er wordt niks over gezegd. Maar uh, ja, het is. Die, je gaat niet iemand met een enorme smile opwachten. Uh, dus dat, dat komt eigenlijk vanzelf wel in, in de stand neutraal, hm. denk ik. Uh, en. Dat is ook eigenlijk het, het bijzondere van dat werk. Omdat je voortdurend switcht. En, en dat maakt het ook vaak heel erg grappig. En, en de situaties die je meemaakt ook heel erg absurd. Ik heb er ook eigenlijk wel van genoten. Want uh, je bent, als er nabestaanden binnenkomen, ben je ja, in de mode... Uh, uh, ja, ernstig. Of, of, het hoeft niet, niet met een grafgezicht, maar wel uh, uh, ja, met, met een bepaalde ernst. En zodra je weer met, met, met het personeel, met, met je medegastvrouw bent... Ja, dan kun je weer uh, ontspannen en over van alles uh, uh, praten. Ja. Dus je, je switcht de hele tijd tussen die twee... Uh, uh, stemmingen of... ja. Wat je ook heel nadrukkelijk beschrijft trouwens. Hè? Want ja, je ja. beschrijft het zeer plastisch en uh, heel gedetailleerd ook. Ja. Dus alle grove grappen <laughs> die er achter de schermen worden gemaakt... ook, ja. uh, uh, ook <laughs> uh, passeren de revue. En... Um, uh, wist je eigenlijk vanaf dag één, hier ga ik een boek over maken? Nee, helemaal niet. Nee. Want je was die journalistiek uit. En ja, je nee. was dus niet voor alle duidelijkheid daar aanwezig als undercover journalist. Nee, nee, nee. ik was eigenlijk vast van plan of, om nooit meer te gaan schrijven. Want ik had het helemaal gehad, eh, journalistiek. Ik, ik had hele duidelijke oordelen. Journalistiek, dat is iets voor failleurs... Die durven niet deel te nemen aan het leven. Dus dan gaan ze maar aan de haal met de levens van andere mensen. En uh, ja, ik, ik, ik wou echt afrekenen met, mijn, met, met de oude Lieke. Die moest uh, weg. Er moest een heel nieuwe Lieke uh, worden gecreëerd. Dat moest ik zelf doen. Een helemaal verbeterde versie van mezelf. En waarom? Uh, nou, ten eerste, ja, het is natuurlijk ook helemaal niet gelukt. Uh, want dat is niet mogelijk. Zij zijn ze straal. <laughs> Maar ja, waarom? Dat is het, uh, een, een soort verpletterend gevoel na de zelfmoord van mijn dat ik alles verkeerd gedaan had. Dat ik niet had gedaan wat ik had moeten doen. Dat ik nooit had gezegd wat ik had moeten zeggen. Dat wat ik had gezegd, dat ik dat niet had moeten zeggen. Een allesoverweldigend schuldgevoel. Ja, ik moest gewoon uh, uh, een heel ander persoon worden. En dan had ik misschien nog recht om, om, om zelf door te leven. Maar ik, ja, ik bedoel, en dat kan iedereen zeggen... en dan kon ik mezelf ook wel verstandelijk vertellen... van het is misschien niet zo. Maar voordat je uit die, uit die uh, uh, strenge, uh, bijna sadistische uh, gevoelens bent... over jezelf, dat duurt heel lang. Mm. Ja. Waarom was dat zo... Kijk, dat, dat schuldgevoel, dat denk ik te, te snappen. Uh, maar waarom was dat zo gekoppeld ook aan je werkende bestaan? En waarom zag je dat voyeurisme van de journalistiek opeens zo sterk... in relatie tot de dood van Margot? Zij was trouwens actrice. Ja, ja. Um, nee, alles, alles wat ik ooit had gedaan... Deugde, deugde niet, niet meer. Deugde niet meer, nee. Dus misschien als ik... Uh, als ik uh, uh, directrice van, van het arbeidsbureau was geweest, dan had ik uh, gezegd, het arbeidsbureau is iets walgelijks. En, uh, dus het, het was meer dat ik dacht, er is een lieke geweest, die heeft niet kunnen voorkomen dat dood doodging. Nou, die lieke moet dus wel uh, afgeschaft worden. Hm. Want die kan natuurlijk niet gewoon maar rustig uh, verder gaan. En dat, Ik heb heel lang geloofd, van nou ja, ik moet mezelf dus opnieuw uh, uh, ja. Uitvinden. Uitvinden. Ja. En, en uh, een van de banen die je dus aannam, was deze baan tussen de doden, om de dood, zoals je net in het begin van het programma omschreef, uh, recht in de ogen te kijken. Ja. Wat ik dan niet helemaal snap, want ik zei al, dat zijn de anonieme doden. En je had hem al zo heel erg rechtstreeks in de ogen moeten kijken. In de vorm van je zus. Maar, ja, maar het is. Uh, ik heb wel gemerkt dat het uh, toch op een bepaalde manier relativerend heeft gewerkt. Want om er één ding te noemen, op, er komt dan een dag... dan uh, krijg je opeens te horen, zo in de wandelgangen... achter de, achter de receptiebalie, van nou, in Aula B ligt een zelfmoordenaar. En nou ja, dat is dan even zo, van, er zijn dan al heel wat doden... de revue gepasseerd. Mm -hmm. Of tenminste, ja, uh, heb je opgebaard of uh, heb je gezien. Uh, en... Nou, dan komt voor het eerst een zelfmoordenaar. In mijn geval was dat een hele jonge jongen, een prachtige jongen... een Surinaamse jongen, die 26 was of zo... die voor de trein was gesprongen. Uh, waar uh, ja, ook nog heel bijzonder dan de, de aflegster ook nog even bij kwam staan. Want die was heel trots op haar werk, want die had hem gerestaureerd. Die had de helft van zijn gezicht weer opnieuw ja, geboetseerd, zou ik maar zou zeggen. Want hij was dan wel voor de trein gesprongen, maar net iets te laat gesprongen. Dus hij was niet helemaal... Uh, hij, kon, hij was nog toonbaar, laat ik het zo zeggen. Ja, en, en, en daardoor was een helft van zijn gezicht... Was wel weg. weg ja. En zij had dat heel mooi kunnen, kunnen uh, restaureren. En dat, was, dat is ook iets grappigs om te merken. dat je, ja, Mensen hebben natuurlijk ook gewoon beroepseer... En bijvoorbeeld voor iemand die dat werk doet, die aflegt... En, en die iemand opknapt, zodat de familie nog afscheid kan nemen... zodat iemand nog te zien is... ja, die staat er echt bij te kijken en die zegt... kijk, is die neus niet mooi geworden? En ja, dus dat, dat relativeert. En het relativeert ook om op een gegeven moment toch te ontdekken... van ja, uh, zelfmoordenaars kunnen oude mannen zijn... hele jonge meisjes, uh, alles ertussenin... Het kunnen Surinamers zijn, het kunnen Hindoestanen zijn, moslims, Nederlanders, arm Rijk. Het, uh, en, ja. Nou, je zei iets heel essentieels: het relativeert. En ja. dat ervaarde je zeer sterk door daar middenin te gaan staan. Ja. Ja. En dat allemaal te zien. En dat, dat maar gewoon niet de enige is die een einde aan haar leven maakt. Nee, nee. en dat iedereen die dan achterblijft, op dezelfde manier verbijstert, achterblijven. Hoe is het mogelijk? Ik, bedoel, ik hoorde ook wel eens gesprekken bijvoorbeeld... Van, uh, dat ik dan ergens een, een afscheidsbezoek moest begeleiden... van een, ook een vrij jonge man die zelfmoord had gepleegd. En dat er dan vrienden komen die zeggen van... nou zeg, we zaten zaterdag nog in het café en we zaten nog te kaarten. En hij had het hoogste woord en het was zo'n zo zo vrolijke gozer. En je denkt, ja... Uh, ik, ik heb mezelf lang uh, verweten dat ik het verkeerd had gezien. Dat ik het niet uh, goed had ingeschat. Dat, dat, dat, en dan denk je, ja, maar uh, misschien is dat juist het, het wezen van, van, van mensen... die of het kenmerk van mensen die zelfmoord gaan plegen... dat ze zich al terugtrekken. En uh, het contact eigenlijk, hoewel ze er nog zijn... al moeten verbreken om zo'n ja, zo daad te kunnen... Voltrekken. Ja. Hoe gedetailleerd je schrijft en uh, hoe het relativeert... maakt denk ik het volgende stukje duidelijk. Want ik heb je gevraagd of je een, oh, ja. een, een fragment wilt voorlezen uit het uh, boek. Um, um, welke uh, Ja, als je het fragment wilt voorlezen van uh, een, een, een uh, dode die opgebaard wordt... Uh, dat is op pagina uh, 91. Ja, in de aflegkelder. In de aflegkelder, ja. Oké. Okay. Nou, moet jij eens opletten, zegt ze opgewekt. Ze loopt naar de make-upkast en pakt een bus droogshampoo. Ze strooit flink wat van het witte poeder op het haar van de vrouw... en kneedt het er energiek doorheen. Dan pakt ze een grove kam en met krachtige halen... brengt ze de war warrige bos in model. Er blijven grote plukken achter in de kam... Opnieuw moet ik de neiging onderdrukken om medelijden te voelen... met iemand die niet meer lijden kan. Christina fluit vrolijk mee met een liedje op de radio. Ze pakt de krultang, laat hem warm worden en maakt wat elegante krullen. Tevreden bekijkt ze het resultaat. Zo, mevrouwtje, zo kunt u voor de dag komen. De vrouw ziet er inderdaad meteen tien keer beter uit. De finishing touch is een laagje poeder over het gezicht en wat lippenstift. Het is een ware metamorfose. De vrouw is weer menselijk. Dan komt Daan met de kist en zet hem langs de baar. Hij pakt de schouders van de overledene. Christina pakt haar benen en zo, zo schuiven ze van je 1, 2, 3 de vrouw de kist in. Ze, slicht, ze ligt er wat slordig in en te veel naar het eind van de kist... maar Daan trekt haar aan haar hoofd omhoog. Haar hoofd rust nu netjes in het midden van het kussen... Hij drapeert de glanzende witte bekleding van de kist over de benen van de vrouw. Christina reikt hem een niet-apparaat aan... en hij, hij jaagt, drie, ni hij, en hij dra jaagt <laughs> drie nietjes door de stof. Aan de onderzijde, zodat je het niet ziet. Dan legt hij de handen van de vrouw onder haar borst, net boven de kistbekleding. Hij vlecht haar vingers niet in één, maar drapeert de handen op elkaar, links over, uh, rechts over links... Dat was het. Deksel op de kist en mevrouw kan de koeling in. Ze is klaar voor haar afscheidsbezoek. Christina trekt de plastic handschoenen uit, loopt naar het kantoortje... en komt weer tevoorschijn met in haar hand een krentenbol. Ze hapt gretig. He, he ik had nog niet ontbeten. Daan, zullen we even een bakje doen? Ja, zo plastisch beschrijf je het dus. Ja. Wordt het ook zo gewoon als je daar vijf à zes jaar hebt gewerkt, hè? Ik heb ja, vijf jaar gewerkt en uh, ja, het wordt steeds gewoner. De eerste dagen uh, ga je toch met, met schroom zo'n aula in van... er ligt een overledene achter het kamerscherm. En de, ik, ik, ik stak voorzichtig mijn hoofd om de hoek van het scherm. En ik dacht, oeh ja, wie ligt er in de kist? En uh, ik kwam heel voorzichtig naderbij... En, ik, ik merkte dan op een gegeven moment dat ik ook altijd aan het mompelen sloeg. Ik zat altijd een beetje zo van, dag mevrouwtje, hallo, hoe is het met u? En oh ja, je ging hardop tegen Ja, dat ja, beschrijf je trouwens. Een beetje ja. bezwerend. Uh, en ja, dat, dat, op een gegeven moment, na heel veel uh, overledenen te hebben gezien... en na, ook, ik deed op een gegeven moment ging ik ook opbaren... dus dan moet je de, de kisten uit de koelcel halen en in de aula zetten... en het, het deksel eraf uh, zetten... Uh, en met zo'n dode in de lift? En met, nou ja, dat bleef nog een beetje... In de lift is toch de meest intieme ruimte. En als ik dan met een, een overledene in een kist... waar ook geen deksel, of op een plank, hè, dat is helemaal open... Dan, dan, dat was eigenlijk tot het eind toe, ben ik dan blijven hompelen, <lacht> <laughs> Omdat ik dan toch uh, in die beslotenheid van die liftruimte... toch weer eventjes werd bevangen door een uh, ja, vreemd soort angst... Maar in, ja, in het begin had ik dus ook vaak uh, had ik van die visionen... dat als ik de rand van de kist vast had... dat zo'n overledene misschien opeens mijn hand zou pakken. Uh, nou ja, hele wonderlijke uh, ideeën die je dan op na kan houden. Maar op een gegeven moment, na heel veel overledenen het hebben gezien... ja, dan wordt het eigenlijk net als dat je naar een mensenmassa kijkt... Uh, die uit de trein komt op het Centraal Station. Uh, je kunt het allemaal aanzien en... en en er kwam ook, ook in mij een soort professionaliteit dat je. Ik deed dan vaak bijvoorbeeld het, bij het opbaren, dan moest ik het deksel van de kist halen. En dan keek ik meer zo van. Nou, moet ik het hoofd misschien nog even netjes recht leggen. Uh, hey, de, de, de mond staat misschien een beetje open. Ik zal even aan de aflegger vragen of, of, daar iets al, of daar iets aan gedaan kan worden. Dus je bent meer bezig met. Is het netjes, is het goed? Uh, uh, sieraden moet ik die, die nog even controleren of, die, uh, of hoeveel ringen er zijn. Hm. Nou ja, dus dat wordt inderdaad ja, ja. steeds gewoon. Je wordt heel professioneel. Je wordt ja. heel professioneel. <laughs> even naar het jargon, want er komen nogal wat zaken aan, aan het licht... die niet iedereen onmiddellijk uh, zal herkennen. Bijvoorbeeld een, uh, een trupje. Een trupje, dat is um, een uitvaart die wordt betaald door de sociale dienst. En dat staat en geregeld. voor team uh, uit. Tien rampen uh, en de, de, de P is van pensioen. Dus het, nou ja, het gaat in ieder geval om mensen die... Uh, geen uh, geld en geen weinig geld. of geen nabestaan. Of als de nabestaanden het niet uh, willen betalen. Dat kan ook. Die is zo van, wij trekken onze handen ervan af. Of als er helemaal geen geld is. Of, wat ook wel eens voorkwam, als er helemaal geen nabestaanden... Uh, op, op Dagen. Een eenzame uitvaart. Ja. Ik onderbreek je even, want het is uh, verkeersinformatie op Radio 1. Inderdaad, verkeersinformatie van de ANWB. De A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Daar staat het verkeer zo goed als stil tussen Delft-Noord en Berkhoorn-Rodereis over 6 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd met een motorrijder. Twee rijstroken zijn er dicht. Verkeer vanuit Den Haag naar Rotterdam kan het beste omrijden door eerst de A12 richting Utrecht te volgen... en dan te keren bij de afrit Gouda en daar dan te kiezen voor de A20 richting Rotterdam. A16 richting Breda tussen Zwijndrecht en de Moerdijkbrug 5 kilometer. En in Zeeland is de n 2 62, uh, ja, er zijn problemen daar. Er lopen schapen op de weg. En daarom is de Westerschelde-tunnel in beide richtingen dicht. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Het fijn dat er nog gewoon schapen op hem werken. Heerlijk. Oh. Ja. Uh, goed. Radio Kunststof. Luister, luistert u naar Lieke Noorman? Is vandaag onze gast Ze is uh, jarenlang uh, journalist geweest en volgens mij is ze dat stiekem nog steeds. <laughs> ze schreef in elk geval een, een boek over haar uh, uh, werkzaamheden in een uitvaartcentrum. Zes jaar lang heeft ze daar gewerkt en uh, tegelijkertijd is daar het persoonlijke relaas aan toegevoegd de uh, zelfdoding van haar zus Margot, met wie ze een heel hechte band had. We bespraken net wat uh, jargon uit het ja. uitvaartcentrum, met trupje. Um, het voorgebeuren en het achtergebeuren. Ja, dat, uh, het voorgebeuren is waar, ja, wat de mensen die daar op bezoek komen zien. Dus dat is uh, de receptie. Uh, dat is dus waar je staat in je mantelpakje om de mensen te ontvangen de garderobe, uh, de, uh, nou ja, het, het, het frontgebeuren, mm -hmm. de balie. Wat wij dus allemaal zien als we naar ja. de begrafenis ja. gaan. Uh, en het achtergebeuren, dat is uh, ja, eigenlijk alles. zeg maar De keuken in het restaurant, zo zei. Uh, dat is uh, waar uh, de kisten, uh, met, de kisten uh, met de lift omhoog worden gebracht... vanuit de koelruimtes, de aflegkelder, naar de aula's. Uh, ook bijvoorbeeld de... Zodra de mensen weg zijn bij een bezoek... en de kist moet in de rouwwagen, in de rouwauto... Mm -hmm. dan, zodra de mensen de aula uit zijn... gaat de achterdeur van de aula open. En dan kan de kist eruit worden getrokken. Mm -hmm. En dan ga je over het achtergebeuren naar de garage. Het waar de... heet ook echt zo, hè? Het achtergebeuren. Ja, bij ons heette dat dan het achtergebeuren. Ja. En, uh... Je noemt het centrum trouwens niet, hè? Je nee. Boek. Express niet? Express niet, omdat ik uh, dacht, ja, het is een... Het is uh, een verhaal over veel meer dan, dan uh, dat ene uitvaartcentrum. Uh, kijk, mensen die in Amsterdam wel eens uh, in een uitvaartcentrum komen... zullen het misschien herkennen. Mensen uit het vak zullen het ook herkennen. Maar het is ook niet... Ik heb ook uh, De mensen die daar werken bijvoorbeeld, heb ik andere namen gegeven. En ook is het niet letterlijk. Uh, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die zich zullen herkennen in dingen. Maar ik, het is ook niet één op één... Want er werken zoveel mensen, die kan je niet eens allemaal opvoeren in een boek... want dan raakt de lezer helemaal de kluts kwijt. Dus ik heb ook wel uh, het aantal personages beperkt. En dus ja, mensen in elkaar geschoven. En dus ik dacht, die vrijheid wil ik hebben... en ook de vrijheid om, om niet alles letterlijk te hoeven nemen... En, uh, dus er is een heleboel herkenbaars. Maar er zijn ook dingen die ik enigszins ja, verdicht heb. Mm -hmm, mm -hmm. En, uh, maar, maar je hebt je, jezelf en ook je collega's niet gespaard. Want je hebt het wel allemaal behoorlijk letterlijk uh, opgeschreven. Ja. Uh, zijn ze uh, naar je boekpresentatie geweest? Want je hebt er een paar uitgenodigd. Ja, de de, uh, Ex-collega, want voor de duidelijkheid. Je bent gestopt hè, bij uh, Ja, 9 februari was mijn laatste dag. Was Een heel leuk uh, afscheid. En uh, nou, toen uh, de presentatie was vorige week, toen zijn drie collega's geweest, drie uh, mede koffiedames. En, uh, wanneer heb je ze eigenlijk verteld dat er een boek zou verschijnen van jouw hand? Nou, ja, dat is uh, een beetje. In de loop van de jaren heb ik wel natuurlijk tegen iedereen verteld: ik kom uit de journalistiek. En uh, eh, dan op een gegeven moment ging dat. Had een van de uitvaartleiders ook dat boek over? Brazilië, Ankerplaats Amazone gekocht. Dus dat roleerde zo'n beetje over de afdelingen. Uh, dus ja, op de vraag van, van, van ga je over dit uitvaartcentrum schrijven, heb ik vaak gezegd: van ja, ik, ik ben wel bezig. En, uh, maar ik had eigenlijk ook zelf nooit het plan om er een boek van te maken. Dat is, dat is zo anders dan bij het vorige boek toen. Ja, toen kwam de uitgever, Fik van der Rijt, van uh, Nijgen van dit, maar die kwam naar mij toe, van wil je een boek maken over Brazilië? En toen hebben we subsidie aangevraagd uh -huh. en toen ben ik op reis gegaan. Vanaf het begin af aan was duidelijk, dat gaat een boek worden. Hier helemaal niet. Wanneer uh, was dat wel duidelijk? Nou, uh, toen was het al lang en breed af eigenlijk. Toen Want, was het af? Ja. Hoe bedoel je? <laughs> nou ja, eigenlijk... Ik was dus eigenlijk van plan om niet meer te schrijven. Maar je schreef? Maar ik ging toch schrijven. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus ik, uh, ik had altijd wel een soort dagboekje bijgehouden. Voor mezelf. Omdat ik zoveel bijzondere dingen meemaakte. En op een gegeven moment, dat is drie jaar geleden... was ik in Italië bij schoonfamilie. En toen had ik mijn enkel verstuikt. En anders was ik waarschijnlijk de hele vakantie gaan wandelen. Maar ik moest zitten... En uh, ja, ja, er was een laptop uh, in, in huis. Dus ik ben toen stukjes gaan schrijven uh, over het uitvaartcentrum. Al die uh, wonderbaarlijke, leuke, ontroerende mm -hmm. dingen die ik had meegemaakt. Ik dacht, laat ik daar verhaaltjes van proberen te maken. Toen eigenlijk als vanzelf kwam Tootje, mijn zus, er ja, ook bij. Uh, dat is, het was allemaal niet gepland. Het ontstond. En uh, Tootje kwam ook steeds meer erbij. En... Nou ja, de vakantie was afgelopen, we gingen terug naar huis. Maar ik ging door met schrijven. Maar ik heb in diezelfde tijd dat ik druk aan het schrijven was, ook gedacht, nou misschien word ik misschien wel uitvaartleidster. Ik heb zelfs gesolliciteerd, her en der. En, oh ja. Uh, ik was bijna ergens aangenomen. Misschien als ik was aangenomen, had ik dit boek nooit afgemaakt. En het hele wonderbaarlijke voor mezelf was, dus ik was van plan niet meer te schrijven en misschien dan in de, in de uitvaart verder te gaan. Ondertussen werd dat boek maar steeds dikker en dikker, tenminste dat manuscript. En vertelde je daarover aan collega's, van ik schrijf... Ik, af en toe had ik het er wel eens even over, maar niet zo van ik maak nee. een boek. Nee, want nee, ik, nee. Was, ik zei, ik ben wel veel aan het schrijven. Eh, en nou, wat voor mij zelf heel wonderbaarlijk was, dat was op een gegeven moment voel je dan dat het einde nadert van zo'n geschrift. En echt letterlijk toen ik het woordje einde tikte, toen dacht ik heel nuchter, oh, dan ga ik er weg bij het uitvoertcentrum. En ja, ik vind het nog steeds verbazingwekkend. En toen was het nog steeds niet mijn bedoeling. Maar waarom? Op... Nou, toen dacht ik, nou, is het rond, nu is het klaar. Uh... Want hier ligt een geschrift. Want hier ligt een geschrift. En nog niet eens van, hier ligt een boek. Maar toen dacht ik, nou, dan heb ik dat helemaal niet meer nodig... al die ervaringen in het uitvaartcentrum. Dan ga ik weer wat anders doen. En ondertussen... Uh... Toen bleek opeens dat je het nodig had gehad voor een boek. Ja. En om, om met mago in het Rijnen te komen... Hm. En toen, Wat gold het meest eigenlijk? Om met me gewoon in het Rijn oh, ja. te komen, ja. ja. En om haar, ja, en dat is denk ik ook uh, gelukt, uh, dat ik haar terug heb als zus. Um, in het begin kwam ze dus in die, in die verhalen van de uitvaartwereld, kwam ze af en toe opzetten en uh, uh, waren het vooral herinneringen aan haar dood. Maar opeens kwamen er ook leuke jeugdherinneringen. En uh, begon ze zich af en toe met dat werk te bemoeien. Van wat, waarom zit je hier eigenlijk? Uh, en ja, en ik heb haar weer terug, uh, dus niet alleen dat rot einde, maar ook gewoon ja, de leuke herinneringen van samen een eerste BH kopen of uh, muziek. Wat je ook beschrijft trouwens. In ja, ja. Maar heb je nou enig idee waarom je die anonieme doden nodig had om het verhaal van Margot te vertellen? Ik weet, het. ik weet het niet. Ik heb het eerst op andere manieren geprobeerd. Uh, want ik heb geprobeerd om over haar te schrijven... Uh, nou ja, eigenlijk sinds ze dood is. Mm -hmm. en dus ik, helemaal los van uh, het uitvaartwezen? Ja, ik had, was nog lang niet bij het uitvaartwezen. Uh, ik had andere baantjes bij de geitenboerderij. En weet ik waar ik allemaal gewerkt heb. Mm -hmm. Ik had een hele serie van dat soort ba baantjes. En... Uh, nou, op een gegeven moment kreeg ik een, een, een droom. Die schrijf ik ook in, het, in dit boek over slangen. Toen had ik een hele uh, uh, fantasie van... Ik, ik, wil me, ik wil me helemaal in de slangencultussen in India verdiepen. Natuurlijk. Ik ben naar, ik, ik ben naar India ja. gegaan. Ik heb allemaal slangentempels bezocht. Ik ben nog bijna doodgebeten door een cobra. Een echte, toen ik per ongeluk even in de bosjes wou gaan plassen. Maar, maar het was, uh, het, en toen dacht ik, ik ga een boek schrijven over over slangencultussen en mago daarbij. Nou, dat, dat sloeg nergens op, het werd ook niks. En ik kon ook nog niet over haar schrijven. Ik schreef tien pagina's over slangencultussen in India en dan even één kreet over mago, waar ik dan drie dagen voor nodig had om die op papier nee. te krijgen. Dus en Maar, maar uiteindelijk... een boek alleen over Margot? Ja, dat had was ook misschien uh, theoretisch een, een idee, een mogelijkheid geweest, maar. Het, het liep zo. En ja, zo, zoals gezegd, ik, ik heb het allemaal niet gepland. Het is ontstaan, ontstaan? gebeurd. We spraken twee collega's uh, van oh. je. Directe uh, collega's. Uh, koffiejuffrouwen. Uh, uh, <laughs> en één um, uh, zegt um, uh, dat ze het verhaal over Tootje heel mooi vond. Prachtig en ontroerend. Daar kreeg ze kippenvel van. Maar de stukken over het uitzaats, uh, uitvaartcentrum <laughs> vond ze niet fijn. Daar kreeg ze pijn van in haar maag. Ze vindt het niet passend om zo over de doden te schrijven. En ze was teleurgesteld. Het lijkt wel een soort van pot te kijken Reis. Ze voelt zich nu wel bekeken, want je zegt de dingen toch onder elkaar. Ze herkende de situaties wel. Maar Lieke was een vrolijk iemand, open, ze deed het goed. Het was leuk om met haar te werken en ze kan heel mooi vertellen. Ja. Nou ja. Uh, ik ben er even stil van. Omdat ik denk, ja, ik heb... Denk ik over de doden, want je zegt van het is niet respectvol ten opzichte van de nou, doden. Nou, dat zegt zij hè? Ja, ja, dan denk ik nou, daar heb ik zo mijn best voor gedaan om, om alle situaties waar ja, waar, waar iets herkenbaars in zou kunnen zitten, om die te veranderen. Dus uh, uh, ja, bijvoorbeeld als ik contact had met een familie en, en uh, het ging om, om een, een vrouw van veertig... dan heb ik daar een man van 50 van gemaakt. Of, dus alle, alle herkenbaarheid heb ik juist... Daar uitgehaald. Juist daar uitgehaald, omdat ik dacht... ja, dat wil ik niet uh, uh, veroorzaken... dat iemand in mijn boek leest... wat er met zijn moeder of met zijn vader is mm -hmm. gebeurd. Dus daar ben ik heel voorzichtig mee geweest. En dus ik denk... Ja, ik... ik, ik nou ja, ben... maar je zult je toch... Uh wel bewust zijn geweest. Nou ja, wat ik ook zei, je beschrijft het allemaal heel plastisch. Het ja. is heel direct. Uh, uh, uh, je ziet het uh, voor je als de, en en je hebt, je krijgt een totaal ander idee. Wat wat ik je net zei van, het is allemaal zo. Het wordt gewoon. Maar voor ons is het natuurlijk niet gewoon. En blijkbaar ziet zij jouw collega dat mm -hmm. heel erg van. Ja, maar dit doen wij onder elkaar. Uh... Heb je daarover nagedacht? Nou, dit doen wij onder elkaar. Kijk, de, de situaties bijvoorbeeld in, in de aflegkelder mm -hmm. een plek waar ik dan op zelf ook met angst en beven heen ga en waar ik op een gegeven moment, maar ook met veel fascinatie en waar ik dingen beschrijf: van ja, dat mensen bijvoorbeeld een luier omkrijgen. Ik denk, ja, dat, dat is iets waar, waar wat je, je niet realiseert. Wat ik bijvoorbeeld nooit had gerealiseerd voor de dood van Mago. Uh, want je denkt daar ook meestal helemaal niet aan. Uh, ja, misschien als je zelf uh, wat ouder bent... of je hebt zelf ook wel... Uh, sommige mensen hebben ervaringen om hun eigen ouders af te leggen. Maar ik had er zelfs nooit bij stilgestaan... dat er mensen waren die ja, die overledenen verzorgden... Dat er mensen waren die... En wie de... dat dan precies doen. En wie dat doen. En dat... Kijk, uh, je, je, je komt wel... Ik was al een paar keer bij een afscheid geweest. En dan ligt iemand in een kist. Mijn eigen vader bijvoorbeeld. Mm -hmm. Hij ligt in een kist. Maar ik had nooit... Uh, het is heel naïef misschien, maar nooit me gerealiseerd... dat zo iemand wel aangekleed moet worden. Dat zo iemand... Uh, ja, die moet zijn haren moeten worden gekampt. En die dingen beschrijf ik. Uh, inderdaad, plastisch... En, en, denk, en dat er ondertussen uh, uh, vette grappen worden gemaakt? Ja, maar dat besch ik beschrijf dat ook bijvoorbeeld... dat ik daar in het begin ook zelf verontwaardigd over ben. Mm -hmm. uh, ik kom in de aflegkelder en daar ligt dan een naakte uh, oude vrouw op de, op, de, op de bar. En er is een heel swingend nummer uh, op de radio. En een van de aflegsters staat lekker mee te swingen en mee te zingen. En op dat moment word ik kwaad. En dan denk ik, uh, wat nou als het je eigen moeder was die daar lag mm -hmm. naakt? En... en zo in het zicht. En dan opeens denk ik: ja, maar ten eerste is het niemandse moeder die hierbij eh, is. En ten tweede, we zijn hier aan het werk. En die vrouw, eh, of die, die, die mensen die in die aflegkelder werken, die werken, werken daar elke dag. Dus mogen, die mogen de radio aanzetten en die mogen swingen. En die mogen. En ik denk ja, dat het zelfs zo is dat die moeten platte grappen maken. Ik heb ook wel eens gehoord dat in ziekenhuizen bijvoorbeeld heel veel platte grappen worden gemaakt. En misschien is het zo, hoe dichter bij de dood... hoe dichter bij, bij echt heftige dingen... hoe meer je daar moet, ja, je, je moet afreageren. Maar de, je, kun je je voorstellen dat het dan schokkend is... voor de mensen die die grappen maken... En, of collega's die die grappen maken... en dat vervolgens teruglezen... Nou ik heb niet zo echt rare grappen in mijn nee, boek gezet. Nee. Meer... Nou, je laat wel het hele gewone werk zien. En dat ja. ze inderdaad ondertussen, nou ja, wat je net beschrijft. Of teennagels van lijken die maar door. Ik bedoel, het is allemaal. Um, ja, ik. Ja, je zou het ook denk ik zo kunnen zien dat. Uh, ja, dat het ook van respect getuigt voor die mensen die dat werk doen. Want. Uh, het is natuurlijk zo dat, dat... Dat heb ik daar ook bijvoorbeeld in het uitvaartcentrum gemerkt. Er zijn heel veel Surinaamse uitvaarten daar. Dat de daar, Surinaamse wassingen op het, wassingen, het einde van de dag, he, beschrijf ja, je ook ja, uitvoerend. Dat daar al veel directer uh, contact is met de doden. En, en, uh, en trouwens een heleboel Nederlanders doen, doen het ook. hoor. Die, die een heleboel mensen willen hun eigen ouders ook verzorgen. Mm -hmm. en, en ja, ik denk dat het dat het niet respectloos is om, om aan te geven dat, dat iemand uh, een luier ontmoet. Of dat iemand, als hij dood is, mm -hmm. en voordat hij in de kist kan worden gelegd. Waarom is dat eigenlijk? Nou, omdat er nog uh, uh, ja, uh, iets... Wil je nou nog meer details? Nee, laat maar. <laughs> maar dat gebeurt standaard. Ja, bij, bij ons tenminste. Ja. Uh, ik weet niet hoe dat in andere bedrijven gaat. Maar dat denk nou... Ik, ik kwam erachter, totdat, ik heb, op een gegeven moment beschrijf ik... dat ik eh, Mago lag in het mortuarium in Amsterdam. Het mortuarium van de VU. En eh, we gingen, Alle zelfdodingen gaan naar het ziekenhuis. Dat ja, wist ik ook niet. Wist ik ook dat ook niet, las ik in nee. jouw boek. Eh, en, maar de begraafplaats waar ze heen ging was in Alkmaar. Mm -hmm. Waar wij vandaan komen. Dus, en ik ging met de rouwwagen eh, naar, en de kist achterin, met Mago erin, naar Alkmaar. En opeens zei die chauffeur van die rouwwagen tegen mij... vond je dat er haar goed zat? Vond je dat het haar van je zus goed zat? En ik had iets van... Wat dan? hè? De haar? En toen zei hij... Ja, ik heb het gekampt. Zat het altijd zo? En opeens dacht ik... Natuurlijk. Ze is verzorgd. Deze man heeft haar verzorgd. En ja, ik, voor mij was het... Weet je, dan, je kan soms zoiets horen voor het eerst horen en je voor het eerst iets beseffen... en dan is het alsof je het altijd al geweten hebt. Mm -hmm. En zo'n zo gewaarwording was het voor mij dat ik dacht... ja, natuurlijk zijn er mensen die, die iemand moeten verzorgen. Ze moeten uh, kleren aan. Uh. Maar dan even terug naar de ethische kwestie. Hè? Want uh, ik heb daar erg over nagedacht sinds ik je boek las. Hoe zou ik het bijvoorbeeld vinden als een van uh, ons... dus een van de redacteuren... op van radio kunststof. op een gegeven moment besluit... kom, ik, maak een, uh, ik schrijf een boek over wat hier allemaal gebeurt op deze redactie. Um, ik zou me denk ik ook zwaar voelen. Ze neemt, ze neemt afscheid, we geven een leuk afscheidsfeest... en vervolgens verschijnt er een boek waar alle... Ik begrijp heel goed dat ook deze mensen vette grappen maken... en dat misschien nog wel in, in, in meervoud doen... omdat ze dat nodig hebben vanwege dit werk... Maar wil je dat dat de boek wordt gesteld? En had jij ze daarvoor, uh, daarom vroeg ik je dat net ook zo nadrukkelijk, van, uh, in hoeverre heb je ze op de hoogte gesteld? Uh, nou, dat het boek uh, er kwam, dat was iedereen uh, duidelijk. En, maar wat erin stond, niet. dat was niemand duidelijk. Nee. Nee. Heb je reacties gehad eigenlijk van die drie collega's die bij de presentatie waren? Nog niet. Nee, nee, het is nu voor het eerst dat het, de, de presentatie was vorige week, dus ik kan me voorstellen dat ze nog aan het lezen zijn. Uh, ik zat natuurlijk wel uh, ja, heel, uh, heel uh, nieuwsgierig uh, ja. te wachten. En ja, ik hoop dat ik ze uh, nog eens gewoon uh, ga ontmoeten... en dat we het erover kunnen hebben. En dat, ja, dat voor hun ook de eerste schok misschien uh, groter is. Dat, dat het ook blijkt mee te vallen. Ja. Uh, want ja, ik heb ook nooit... Behoefte of de, de bedoeling gehad om, om iemand te kwetsen. Uh, te kwetsen. Nee. En, en, ja, Toch ik... is er één, dus we hebben er nog één gebeld... en die is echt gekwetst, want die wilde zelfs helemaal niks erover zeggen. Oh. Maar goed, ja. dit weet je dan alvast. Dan weet ik uh, <lacht> genoeg meer dan, uh, dan toen ik hierheen kwam. Ja. Ja. Um, de, de bonuscultuur, want dat is iets wat ook niet algemeen bekend is. Hè? Um, hoe geschokt ben je daardoor? De bonuscultuur uh, in de wereld van... Uh... Ja, toen ik het ontdekte, uh, was ik daar wel door geschokt. Uh, Hoe ver gaat dat? Kun je een paar voorbeelden noemen? Nou, het is, het is eigenlijk een heel simpel systeem uh, dat bij uh, meer... Als, als er meer wordt verkocht, uh -huh. kan een uitvaartleider daar dus wat op verdienen. En meer verkocht bedoel ik uh, een duurdere kist of bloemstukken via de eigen bloemist... Uh, en dat is dus een, een, een systeem wat het bedrijf instelt om mensen te motiveren... om, om ja, meer te verkopen als ze bij de familie thuis zitten en uh, de uitvaart bespreken. En ja, ik was blij uh, natuurlijk ook om een heleboel uitvaartleiders te spreken. Die zeiden, nou, dat doen we niet, hoor. Uh, ik probeer liever de mensen wat geld te besparen... dan dat ik ze uh, iets, iets verkoop waar, waar, wat dan, uh, uh, mij wat oplevert. Maar ik, ik ja, er kwam erachter dat, toen er op een gegeven moment werd gezegd van... hé, hey, dat is weer een, een mooie, chique kist. Die zal dan wel van, van Chris zijn. Of soms werd er ook een andere naam genoemd. Waarop ik natuurlijk vroeg, hoezo heeft hij dan zijn eigen kistenhandel? Nee, maar die slaagt er altijd in om, om de mooiste kisten te verkopen. Waar hij zelf dan meer aan verdient? Ja, en dat, ja, dat, toen ik dat hoorde dacht ik... nee, dat moet je toch niet willen als bedrijf om, om zo mensen te motiveren. Want ja, ik bedoel, je moet wel sterk in je schoenen staan om als uitvaartleider om te zeggen, dat doe ik niet aan mee. Ja. En, en, en, maar zit het hem ook in, in kopjes koffie? Dat het bijvoorbeeld zo is dat je bij, de ene uitvaart, bij het ene uitvaartcentrum twintig cent per kopje koffie, wat dan flink aantelt, uh, meer betaalt dan bij het andere uitvaartcentrum? Nou, dat weet ik niet. <lacht> nee, nee. Uh, ik, ja, nee, dat heb ik eigenlijk geen idee. Van. Volgens mij is het zo dat, dat er... Uh, als ik me goed herinner, dat bij ons het uh, zo is dat als het een uitvaart was... die door ons bedrijf werd geregeld, uh -huh. dan kregen ze zoveel koffie als ze wilden. Uh, en alleen als het een, een collega bedrijf is die bij ons dan een aula huurde... dan moeten de kopjes geteld worden, want die worden dan afgerekend. Maar nee, volgens mij kan, kan iedereen... Uh, Drinken wat hij wil. Want heb jij jezelf nu iets heel duidelijk voorgenomen... dat mocht er uh, weer een sterfgeval in jouw directe omgeving zijn... dat je het heel anders zult gaan doen? <laughs> um, nou, ik heb wel me voorgenomen dat als het mogelijk is... dat uh, en een geliefde dierbare overlijdt... dat ik die thuis wil opbaren. Um. En zelf wilt het afleggen, neem ik aan, nu? Ik denk het wel. Ja. ja. Omdat het, het is raar om dat soort dingen uit handen te geven. Uh, en um, ik hoor bijvoorbeeld van een van de afleggers die woont. Waarom in... vind je dat nu raar om dat soort dingen uit handen te geven? Ja, dat is. Uh, omdat ik denk dat het, dat het zo mooi is om het wel zelf te doen. Mm. En dat. En misschien omdat ik het nou ook niet meer zo eng zou vinden. Maar ik begrijp heel goed dat mensen het wel uit handen geven... omdat het inderdaad eng is. Uh, maar het is natuurlijk ook mooi om, om, om... en bij ons was het ook vaak dat er familieleden kwamen... en die deden het dan samen met de aflegger. Dus die kregen daar ook wel hulp bij. Uh, maar het is, het is denk ik een, een uh, heel intiem uh, gebeuren wat je... Wat je... En, en de dood is op zich natuurlijk... Ja, niet eng. Of hoeft dat niet te zijn. Uh, de, die angst die ik er vroeger voor had... Van, oe, uh, met die rare kinderlijke fantasieën... van uh, misschien dat een overledene opeens mijn hand pakt. Of, ja, die is weggegaan. En, en, dus ik denk dat het, dat het mooi is om, om als iemand sterft... om die in, in eigen huis te houden. En, zodat ook de vrienden gewoon kunnen komen uh, ja, dag en nacht. En zodat je echt... Uh, ja zelf, zelf de dingen doet. En, en, uh, zoals het vroeger ook was, natuurlijk, op, op, bij dorpen. Dan, uh, een van de afleggers die vertelde dat ook, uh, die woont op een dorp. Dat, ja, dat, dat deden buurvrouwen dat. Of er waren, er waren vrouwen in het dorp die, die hadden die taken. En als er iemand stierf, dan, dan werd er bij hun op de deur geklopt van kom even, dan moet dat gebeuren. Maar ja, dat, we wonen natuurlijk in, een, in grote steden en, en uh, het, het is allemaal. Je, mensen geven alles uit handen. Ja. Dus Desalniettemin ook... zou jij in deze grote stad besluiten om je geliefde nu dichtbij je te houden en ja, hetzelfde dat, uh, te doen. Dat ja. lijkt me wel het mooiste. En het idee was dat ik je op het einde zou vragen: wat het boekje heeft opgeleverd. Maar dat heb je volgens mij al, al gaande het gesprek uh, gezegd, namelijk het dat... relativeren van de dood en dat je je zus. Dat ik mijn zus terug, terug heb. Dus niet alleen het akelige einde, maar ons hele leven mm -hmm. samen. En dat ik weer mijn plezier in het schrijven terug heb. Want dat is ook een wonderbaarlijk. Dat ik was van plan nooit meer te schrijven. Maar door dit boek te schrijven... Eh, ben ik weer helemaal uh, ervan overtuigd dat het het mooiste vak van de wereld is. Ja, ik hoef alleen maar naar je stralende licht te kijken om dit uh, vast te stellen. En uh, uh, je gaat nu naar het Bureau voor de Statistiek, daar ga je werken. Moeten ze daar nu heel bevreesd zijn? Nou... Dat mevrouw Lieke Noorman over een <lacht> paar jaar met een boek komt... Dat, uh, dat daar helemaal niks van klopt, van hoe die, uh, nou, nee. hoe die statistieken <lacht> en die cijfers worden verzameld? Ik, uh, ik heb wel een nieuw boek op stapel staan... Ja. maar. Ik denk dat het weer uh, meer vanuit mijn persoonlijke leven is. Ik denk dat het heel veel te maken heeft met uh, waar het boek over Brazilië eindigde. Met uh, de tijd die ik doorbracht in een soort uh, religieus genootschap... waar we hallucinerende lianenthee dronken. Goed, nou, ik kijk ja. ernaar uit, de Wat komt er op de tegel te staan? Ja, op de tegel uh, komt iets te staan uh, van Gerard Reven. Want dat is een van mijn grote helden... En het is een bekende uitspraak, maar ik wil hem toch gebruiken. Echt gebeurd is geen excuus. Echt gebeurd is geen excuus. Hij is mooi. Dankjewel. <laughs> Lieke Noorman, het boek Tootje: Het leven in een uitvaartcentrum. Um, neigen van dit, maar dat is de uitgever. En zodanig kunt u op deze zender luisteren, zoals u gewend bent, naar twee dingen. Vanavond gepresenteerd door Margreet Rijntjes. Psycholoog Wietske Soeterman is te gast over de toename van het aantal jonge dementerende en Sef Derks is er ook. Hij is van het Limburgs Museum en spreekt over de hippiecultuur in Venlo. Mooie avond verder, tot morgen. Dank mevrouw Noorman. Dit was aflevering 2456. Morgen maken wij plaats voor AZ Twente. Maar donderdag zijn we er weer met Leonard Ornstein. De biograaf van Pim Fortuyn. Tot dan. Radio 1. Hey. Kunststof NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. Bruinsheelparket.nl slash monta.